5 uur. Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. Eén van de negen Syriëgangers die door Turkije zijn teruggestuurd naar Duitsland... is bij aankomst in Frankfurt toch opgepakt. Eerder leek het erop dat ze allemaal op vrije voeten zouden komen... omdat er niet genoeg bewijs tegen hen is. Maar tegen één vrouw blijkt het bewijs toch sterk genoeg te zijn. Ze zou in 2014 van Duitsland naar Syrië zijn vertrokken... en daar met een IS-strijder zijn getrouwd. Ze zou in Irak en in Syrië een IS-huis hebben onderhouden. De Sinterklaas-intochten in het land zijn over het algemeen feestelijk verlopen. Ook de landelijke intocht in Apeldoorn. In Groningen en Emmen was de sfeer grimmiger. In Groningen werd de politie te paard ingezet... om voor- en tegenstanders van Zwarte Piet uit elkaar te houden. In Emmen kregen pro-Zwarte Piet demonstranten het aan de stok met de politie... waardoor Sinterklaas een andere route moest nemen. Een Limburgse drugsbaron is gisteren doodgevonden in een Braziliaanse cel. Dennis V. zou zichzelf in een isoleercel aan lakens hebben opgehangen... De 40-jarige man uit Landgraaf werd in augustus in Brazilië opgepakt... omdat hij de leider van een drugsbende zou zijn. Volgens het AD verdiende de bende 25 miljoen euro per maand... met de smokkel van drugs naar Europa. De Braziliaanse politie zou de bende al een half jaar hebben gevolgd. In totaal werden er zeven mensen gearresteerd klimaatactivisten hebben op het vliegveld van Genève de vertrekterminal voor privévluchten geblokkeerd. Ze zijn lid van de groep Extinction Rebellion en willen dat er een einde komt aan, wat zij noemen, deze absurde manier van privévervoer. In de buurt van Genève wonen veel rijke mensen met een eigen vliegtuig. Volgens de klimaatactivisten stoot zo'n privéjet per passagier twintig keer zoveel CO2 uit als een normaal vliegtuig. De blokkade leidde tot weinig overlast. Het weer, vanavond en vannacht in het westen bewolkt. In het binnenland opklaringen, daar gaat het licht vriezen. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking. Met s'avonds vanuit het oosten regen. En het wordt dan 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Op elke stijve klonken lief van al of Jeruzalem.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 Zijn eigen stem Op elke stijger klonk een neer Van Palja's of Jeruzalem Hilvers zijn drie bestond nog niet, Maar ieder had zijn eigen stem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 Doet. Nee, het komt er niet meer goed. Wat je ook doet, er is er maar één die dat moeten moet. Maar is dat wel vet? Ik ben een lievetje, maar ook geen kerel zonder hart. Geef me nog een kans, Ik smeek je alsjeblieft. Geef me nog een kans en laat me. Doen.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 Put your, your hands up!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 Oh, Hopen op succes, zodra je Max ziet racen op de baan, dan denk je: Yes, hij is niet te passeren, niemand krijgt het cadeau. Hij is een pure racer, vang ze op Dat en goed no! Hij is de nieuwe baas, is de nieuwe boss. Max is de nieuwe baas, is de nieuwe boss. Ja, wij gaan helemaal los. Hij is de nieuwe supermax, supermax, ik ben.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 als de zon schijnt stemt dat iedereen tevreden.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 Goed. Ik zeg iemand gedag, ik weet hij bij een bloed. Hoort u in het, het woord. Hier is het allemaal. Oh. Heel een delen dat gevoel, hier spreekt het allemaal.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 in brandjes blussen. Ik wil jouw brandweerman wel zijn. En wil je ook zo graag eens kussen als ik jouw brandweerman mag zijn. Dan zal je.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 En wil je ook zo graag eens kussen Als ik jouw plant weer man mag zijn Ik wil jou branden vee.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 We doen knieën.